Vrijdagavond, hij is begonnen De klok van 9 uur natuurlijk gepasseerd Maar dat had je al lang gezien Welkom bij een nieuwe aflevering van See It Ja, mijn naam is DJJK Maar dat heeft verder geen uitleg meer nodig hier, geloof ik De Temper Trap Daar trapten we gelijk maar even lekker mee af Sweet Disposition Echt en Dirty South Die hadden me in de remix gegooid het blijft een gouden ouwe. En ja, ik kijk hier links van me. En normaal gesproken zit er een uh, echte DJ Tenhoven hier zo naast me. Ja. Maar vanavond al afwezig. Ja, je zegt ja. Maar de one and only DJ Dion Sydney. Goedenavond yes. Dennis. Goedenavond. Heel leuk dat je er bent. En, ja, uh, ik was uh, vorige keer afwezig. Dus vorige denk, week was jij afwezig. Ik, ik maak het goed. Ik kom maar uh, het eerste stuur. Ja, die, die taart die is ontzettend lekker. Helaas, oh, ja. Ja, we zijn nou aan het afvallen. Dus uh, neem lekker een lekkere vond, stukje uh, extra. En we, we hebben natuurlijk perfecten. gasten. Ja, we hebben gasten in de studio. Het is gewoon helemaal gezellig weer. Eet maar groter. ja. Eén grote bende in de CFM Studio. Maar ja, jo uh, Joey is er niet. Eens kijken of jij nog wat leuks uh, meegenomen hebt vanavond. Ja, het gaat over de uitverkochte kaarten van Mystery Land. En, uh, is Mystery Land nou al uitverkocht? Ja, nu al uitverkocht. Ongelofelijk. Het gaat je over de best of. Uh, Chesto-cd. De best of Chesto. Ik dacht op... dat Joey zo'n Chesto-fan was. Nou, ja, ik ook. Jij ja, ook. Fit. Oh god, juist. En uh, natuurlijk uh, party guide, hè. de partyguide. De partyguide rond de klok van 10 voor 10. Yo, en uh, natuurlijk de nieuwste nieuwtjes op het gebied van dance en dj's. Ja, dat dacht ik ook. En we gooien ook natuurlijk onze Twitter open. Even kijken of de dj's deze week nog wat te melden hadden. Ja, wie weet is het niks. Wie weet is het een flop. Maakt niet uit. Gewoon lekker blijven luisteren. Ja, dit plaatje. Ik draai hem laatst al in mijn DJ-set. Luca, your banana. Was jou voor Dennis. Ja. <laughs> Want hij vindt het geweldig, die tekst. Ik ja, niet, super. hoor. Ik hou niet zo van die tekst. Ja, Gewoon een wel... lekkere beat. Ik vind het heel goed voor, zorgen. Dit is hier tot 12 uur. De heetste beats. Keier door jouw speakers. Op jouw 106.9 FM 104.5. En natuurlijk ook via de livestream www.cfmsandvoort.nl. Ja. zeggen. Ik vind het wel een leuk uh, plaatje. Ik ja. uh, pikte hem op ergens en ik denk nou ik heb hem nog nergens gehoord. Hij blijft hangen. Ja hij bleef gewoon lekker hangen. Ik, ik denk dat er wel ja, wat gaat heeft, worden. en bananen. Hè. Ja ik ben een gek op. Hé hey, maar uh, waar ik ook gek op ben is leuke feestjes. En volgens ja. mij kan er maar één feestje zijn. Famous DJ's. Ja, vijf, en daar ja, weet jij alles van. Ja vijfjarig bestaan. Vijf jaar alweer. Ongelooflijk. Het kan maar één de echte zijn. Copycats worden mijlenver achter zich gelaten... want Famous DJ's is simpelweg onovertrefbaar. Terugblikkend op vijf geweldige jaren... haalt Famous DJ's trots alle ingrediënten uit de kast... om op zondag 27 juni haar vijfjarig bestaan... groots op het Bloemendaalse strand te vieren. Vele Nederlandse artiesten die ook op internationaal vlak... gerespecteerd hun successen behalen... blijven hun positie in de dance zien beschermen... door innovatief en vooruitstrevend hun muzikale voorkeuren neer te zetten. Famous DJ's heeft als doel deze echte artiesten nooit uit te laten sterven... en geeft hen een prominente plaats in waar het allemaal om draait. Saving humankind from bad music. Want wat de aanhang ook is, nog steeds reizen er duizenden liefhebbers... vanuit alle windstreken om de favoriete artiest achter de Wheels of Steel... het kunstje te zien vertonen. Want of het nou ging om het paard van Troje in Den Haag, post Rotterdam of om een reis richting de Waartse Tempel naar de Saint in amsterdam Botsini Bocini-te-Kerkrade of Nox in Antwerpen, famous DJ's blijft een trouwe achterban te hebben. En na vijf succesvolle jaren blijft Bloemingdale aan zee zich omschrijven als trouwe thuisbasis waar het concept ter ere van haar vijfjarig bestaan opnieuw haar filosofie met het uitbundige publiek deelt. Fame was about DJs, fame is DJs, and fame will always be about DJs. De champagne wordt vertrouwelijk in de classy beach Club Bloomingdale vanaf 4 uur ontkurkt en ben jij van harte uitgenodigd om het verjaardagsfeest tot 12 uur compleet te maken. Aanvullend op de feestvreugde staan er diverse grote artiesten klaar met een krachtige set om onder begeleiding van MC Ambush het vijfjarig bestaan van famous dj's onvergetelijk te maken. Ja en dan zijn we natuurlijk nieuwsgierig welke artiesten er komen nou. In willekeurige volgorde dynamisch duo Sunry James en Ryan Marciano. Volgens mij en de die Jeze, wat daar zo? Ja, productie van Quintino. Ook een nieuw talent, die we veel horen de laatste tijd. Muziek Junkie Rehab. Strandkoning Rick Rivaro. En opkomende krachten Mitchell Niemeyer. Mike... Michel of Michael, Michael, Mendoza. Michael Mendoza en Scott. Nou tot zover dan de willekeurige volgorde. Is er ook al bekend wat de kaartjes kosten? Of uh, hebben ze dat er uh, nou, nog ze niet? Uh... Bijgezet voor uh, verkoop bijgezet voorverkoop Sea Dance. Moet je bij Sea Dance kijken. Dat is volgens mij de. Dat was voorheen was dat uh, ticketshop. Oké. Okay. Het heet nu Sea Dance. Nou ja, dus dan meestal bij... zijn de kaarten dus voor ik, die zondagen. Ik zou gewoon een beetje bij de ticketshops gaan kijken. Ja, ik denk als je eventjes googelt, dat je het vast en zeker tegenkomt. Meestal, meestal, meestal zijn die feesten 15 euro op de zondag, nou, ja. dat, dat wordt helemaal leuk, 27, 20, 6, 2010. Famous DJ's, vijf jaar. Ah, was, was dat drie jaar geleden was ik daar nog, was uh, speciaal optreden van Chesto. Zo, en uh, was dat ook in Bloemendaal toen? Of ja, dan? gewoon op het uh, Bloemendaal strand. Ook uh, bij Bloemingdale. Ja. Oh, dat was toen dat feest dat het zo'n gek huis was, geloof ik. Ja. Mooi weer nog Met, eens een keertje. Uh, Dirk en uh, Joey. Ongelooflijk. Ja. In de planten hingen ze. Ja. Hé, hey, wij gaan gauw door met lekkere nieuwe muziek. Eddie Tonek en Eric Morillo. Nou ja, dan heb je twee topnamen bij elkaar. Ja, ja. zeg het al. Nothing better. Jordan. meer wij zien het op jouw CVM Zandvoort. Tot 12 uur. Hete bits. Hete nieuwtjes. En hete DJs. Zou die voorbij komen? Nou, hij komt in ieder geval hierbij, zie je het voorbij... Ja, ja. Mysteryland! Dat is het feest waar iedereen op zit te wachten. Nou, dan kunnen ze lang wachten... Want hij is uitverkocht. Wat? Ho! Oh. Nee, Mysteryland is nu al uitverkocht... Ja... Mysteryland is iets meer dan twee weken nadat de kaartverkoop van start ging volledig uitverkocht. Het festival verkoopt al jaren ruim van tevoren uit. echter ging dit nooit eerder in zo'n recordtempo, meldt organisator ID&T. Het voormalige Floriade-terrein in de Haarlemmermeer staat 28 augustus weer toneel voor internationale DJs. Live acts, smaakmakers, straattheater, een illegale tuinkabouter. Street race. Disco Bingo. En een heleboel andere leuke dingen en bezienswaardigheden. Pre precies dat wat Mystery Land onderscheidt van alle andere festivals en ieder jaar weer onvergetelijk maakt. Zoals de Britse dancepers het vorig jaar omschreef. This bold, colorful and gigantic event packs more into one electrifying day than other. Lesser dance events were dare explore in their lifetime. De organisatie waarschuwt voor ongeldige en dure tickets die online worden aangeboden. Meer informatie over Mysteryland en het programma is te vinden op www.mysteryland.nl en ja, artiesten zijn ze al bekendgemaakt eigenlijk. Weet nou, jij dat uh, nou, van Mystery Land? Nee, niet echt. Want het is natuurlijk weer een groot raster met uh, artiesten. Maar ik weet sowieso dat Chesto uh, er, uh, er is. Chesto. En uh, Chucky heeft uh, Dirty Dutch stage daar ook. Oh. Dus dat zullen ook weer de menige Dirty Dutch artiesten zijn. Sonny James, Ryan Marciano, et cetera, et cetera. Ja, ik, wel. ja ik denk dat het gewoon een beetje... Uh, ja, ja. ...de bekende namen welke elk jaar zijn... Ja. ...aangevuld met ja, de trendsetters van dit jaar. Nou ja, trendsetters dat zijn wij ook... ...want wij hebben hier de nieuwe Jean-Claude Adès. My journey, hoort hem hier natuurlijk. Wij zien het zometeen. Met de klok van 10 voor 10. De See It Party Kite. Dit keer zonder DJ Ten van ...maar met de one and only DJ Dion Sidney. Waar moet jij dit weekend heen? Hij weet het, hij heeft ze weer allemaal op een rijtje... En dan denk je, gaan we vanavond ook nog op in de mix? Maar natuurlijk, na de klok van 10. Alleen als jullie het lief vragen. Alleen als jullie het lief vragen. Nou, dat is een goeie. Onze mailbox, hij staat gewoon ook wagenwijd open. het er net al over. Dennis is ook zo'n beetje Tiesto verslaafd. En ja, daar gaat het volgende nieuwtje ook volgens mij over Dennis. Ja. Tiesto's omvangrijke oeuvre nu gebundeld op een Hits Collection album. Het moment dat je een album in handen hebt met de titel The Hits Collection kan je ervan uitgaan dat de artiest in kwestie van een zeldzaam ras is. De toevoeging van een hitsverzameling aan de discografie is niet voor iedere artiest weggelegd en vormt een kroon op carrière. Het feit dat er in dit geval een dubbel cd nodig was om een representatief overzicht te komen maakt dit album daarom des te meer bewonderenswaardig. Ervaren lang Tiesto hits op Tiesto Magical Journey The Hits Collection 1998 tot 2008. Een indrukwekkend resume van zijn omvangrijke oeuvre, vanaf heden verkrijgbaar. Het zou ondoenlijk zijn om alles op te sommen wat Tiesto in de loop der jaren heeft bereikt. Alle prijzen die hij in de wacht heeft gesleept, en alle ervaringen die hij gedurende zijn imposante carrière heeft opgedaan. Superlatieven schieten tekort wanneer het werk van deze man beschreven dient te worden. Sinds zijn gedenkwaardige optreden tijdens Inner City in 1999. Algemeen beschouwd als dé doorbraak voor het grote publiek, lijkt zijn succes geen grenzen meer te kennen. Tiesto werd driemaal verkozen tot de beste DJ ter wereld. Hij vervaardigde remixen van filmthema's, produceerde voor Playstation, trad op tijdens de Olympische Spelen. Als er een eerste intergalactische DJ zou zijn, zou hij ongetwijfeld de naam Tiesto dragen. Tiesto Magical Journey. één album, twee cd's met overwegende originele versies van de Tiesto singles... en daarnaast remixes die in de herhaling op zichzelf ook weer hits werden. Klassiekers als Flight 643, Suburban Train, Adagio for Over Strings... en Lethal Industries spreken dance wereldwijd nog steeds aan... en worden tot op heden nog altijd gedraaid. Het zij in originele versies dan wel in nieuwe mixen van producers als Richard Durand, Hartwell. ...Layback Luke, Sander van Doorn en vele anderen. Chiesto zelf levert een persoonlijke bijdrage aan het verzamelalbum... ...door eigen nieuwe versies van zijn singles In The Dark, In My Memory... ...en Just Be aan de tracklist toe te voegen. Samenwerkingsverbanden met artiesten als BT, Maxi Jazz, Junkie XL... ...en de Amerikaanse zangeres Jazz... ...onderstrepen de internationale impact die deze rasartiest... ...op de muziekindustrie had en nog steeds heeft... De Tiesto Collection is een must-have voor zowel de Tiesto-fan als de liefhebber van Dance in het algemeen. Vanaf vandaag is dit album wereldwijd verkrijgbaar via Black Hole Recordings als fysiek album en als download. Ja, dus wil je hem in huis halen, dan ga je gewoon even naar je lokale platenboer of uh, uh, bol. Uh, yeah. je, je kent ze wel, de platenzaak nou, allemaal. Ja, het, is, het is leuk, om, uh, want je hoort al zijn oude hitjes, hoe het uh, begonnen is. En, ja, het zijn maar liefst uh, twee cd'tjes. Ja, eerste cd's en al, uh, al zijn hits... Toen hij nog bij Magic zat. Dus toen nog zijn oude sound. Alles in zijn originele versies. En CD2 zijn dezelfde platen. Maar dan uh, ook uh, ja, in remixes en zo. Uh, die eerst nog niet uitgebracht waren. Die kon je nog alleen eens... Uh, sets horen. Oké, okay, die heeft hij gewoon exclusief uh, gehouden. Een paar, een paar van die platen heb ik uh, toevallig. In die uh, ja. klinken best goed, zoals de Hardwell remix van Little Industry. En wat is, is, het is nou jouw favoriete platen van Chester? Als je Als ik het even echt, kijkt uh, overal. Uh, overal? Dat wordt dan echt... Uh, ja, ik denk uh, Love Comes Again. Love Comes Again? Ja, dat vond ik okay. echt... Een, daar heeft uh, Bart Klaas een hele vette remix van gemaakt. Misschien dat hij zometeen nog uh, even... In jouw uh, zit voorbij gaat komen? Ja. Dat kunnen we verwachten. Gewoon even lekker blijven luisteren naar de zit van DJ Dion Sydney. Ja, mijn favoriete plaats zou toch denk ik zijn Flight 643. Een van zijn doorbraken ja, ik zijn. Nog, ik ken nog iemand die daar helemaal... Uh, Hij blijft helemaal gewoon lekker is. knallen. Hij ja, is ja. ook echt een knaller, ja. En over knallen gesproken. Het WK-voetbal zit er toch alweer bijna aan te komen. De mensen, ze worden helemaal gek. De straten worden oranje. Ik geloof dat je Alle geen supermarkt binnen kunt komen zonder oranje gebeuren. Alle bamboestammen in Afrika in, de ro in de oranje rokjes. Dat dacht ik ook. Kregor Salto, hij denkt weet je wat? We gaan vast een beetje de trommels erbij halen. Dat doet hij samen met Mokomba. In de mood komen. Helemaal in de moed. Messen messen. Dit is Kregor Salto. VK-voetbal niet opgaat... Dan, dan weet ik het ook niet meer. Nee. Here's your friend. En nou, mensen, mensen... Gregor Salto in the house. Ja, ja. En ja, jouw vrijdagavond. See het, En wij volgen voor jou... De tweets. En ja, Dennis... Heb jij het nog een beetje, of twitter jij niet? Ik ben niet zo'n twitter, ik loop, ja. nog, ik loop nog even achter. Ja, ja maar, uh, Ik zal vanzelf wel uh, drinken. Jij hebt nog zo'n telefoon met van die uh, hele grote draaischijven, dat echt uh, drrrr, dan kan je nog een blik, Dan kan je nog een blikje cola in uh, bewaren. Zo oh, zo'n grote, zo grote koelkast. Ja. Oké, okay, helemaal leuk. Nou, gelukkig is er toch altijd iemand die eventjes alle tweets bij bezighoudt. Daarom hebben we jou, hè. Dat dacht ik ook, DJ Dekkie, je kent hem wel. De vriend van vrouwtje uh, de Wots, die heeft zijn eigen platenlabel, onder The Floor Music. En ja, die, uh, ja, dat label, dat bestaat één jaar. Dan hebben we Sebastian in Crosso. En nou, hij zegt, ja. Londen, je, zijn jullie er klaar voor? Zal ongetwijfeld ergens daar in de, een club staan. Of misschien meerdere clubs daar. Je weet het nooit daar. Maar Londen uh, is, heeft ook een uh, hele grote dance scene daar hoor. Ja, als ik zie uh, wat er over en weer gaat uh, in de tweets. En uh, welke Nederlandse DJ's daar ook regelmatig draaien. Wat hebben we nog meer? David Quetta. Die heeft 500 posters. Heel exclusief. Wereldwijd maar 500 posters. Wil je ze hebben? Dan moet je, uh, dan moet je heel snel gewoon uh, ja. zijn bij uh, zijn site. Uh, wat hebben we nog meer? Sharam. Die, die heeft gisteravond in Miami gedraaid. Ja, of voor ons uh, is het natuurlijk een andere tijdstabel. Uh, ik heb een keer gelezen, die is aangehouden voor de alcoholmisbruik in het verkeer. Nou, ik geloof dat hij uh, een tijdje geleden... Staten uh, we op de vrijdagavond te draaien en even de tweets door te nemen. Toen uh, reed hij in een behoorlijk snelle auto. Ik geloof dat hij uh, binnen een uur twee keer was aangehouden. Nee. Wegens geen uh, gordel en nog andere zaken. Maar ja, daar ging het deze keer niet over. Deze keer... Was hij gisteravond dus in Miami geweest. En ja, hij voelde nog steeds de bus die er hing van zijn set. Dus hartstikke leuk. Ja, Chucky, vorige week hadden we het al gezegd. Hij is... ...in Amerika. Ja, en ja. ja, er staat nu een foto van... ...ja, ik sta bij het Witte Huis. Hartstikke leuk, staat hij voor het Witte Hek. Eh. Het wordt uh, de nieuwe president, opvolger van Barack Ja, hij denkt, ja, Obama zit er nou. Ik kan het ook, want hij zat al... ...Obama, open up your door. Uh, open ja, up your door. Chuck is al president van Dirty Dutch, dus uh, laten we het daar houden. Ja, hij zegt ook al... gooi, jullie ramen maar open voor zo'n uh, Dirty Dutch uh, sound. Ja, ja. Nou ja, tot zover deze spannende tweet weer. En ja, wat ook lekker is... Dat is Mark Knight, Devil Walking. Zometeen rond de klok van tien voor tien, de Knight. En Dennis, hebben we straks nog misschien een primeurtje in de uitzending? Uh, in mijn set bedoel je? Nou, gewoon dit eerste uur. Ja. Misschien nog aansluitend straks een primeurtje. Even een leuke mashup tussen de nieuwe... Een mashup tussen de nieuwe Swedish House Mafia One, de nieuwe plaat. Met Marvin Kaye. Sexual healing. Nee. Oh, een andere. I heard it through the grapevine. Ik ben heel benieuwd. Maar ja, we gaan ook misschien straks nog een ander leuk plaatje draaien. Ja, ja. We zitten nog eventjes oh, te wachten. Waar. We zitten waar. nog even te wachten of dat wel helemaal wordt goedgekeurd. Dat is Emir. Hier natuurlijk bij jou, CFM Tantwoord. Dit is hier. natuurlijk, maar wel ontzettend lekker. Mark Knight, Devil Walking. Ja, onze mailbox. We hebben het al gezegd. Hij staat wagenwijd open. Voor gelezen door onze eigen Devil Hero. Ja, ons duiveltje met zijn rode staart. Hey, ik lees hier een mailtje over Marlies. En Marlies zegt: Hey, leuk dat Dennis nou een keertje achter de microfoon zit. Oh, nou. Ja, nou ja, is dus leuk compliment ja, natuurlijk. Is en ik uh, krijg hier ook een mailtje binnen van uh, Kees en die is ontzettend benieuwd naar wat uh, die mashup uh, dat gaat uh, worden. Ja, die gaan jullie zo meteen horen. Je verklapt alweer te veel, je verklapt weer te veel. Nou ja, ik heb hier nog een uh, mailtje van Ingrid. Ingrid die zegt ook, Jeroen uh, ga je deze week ook weer uh, twee, keer, uh, lopen twee uur lopen knallen, want vorige week was het helemaal geweldig. Nee, nee, nee ja, sorry, vandaag deze keer niet. Want de one-and-only DJ Dion Sidney is vandaag gewoon weer aanwezig. Ik knal weer mee. Ja, ik knal weer mee. Dennis, wat ben je aan het fluiten, joh, hey, uh, met, je of met je koptelefoon? Nee, hey, hij wordt een beetje koppig. Ja, koppig. Zet hem op je hoofd. Hé, <laughs> hey, zullen we de mensen niet langer uh, laten wachten nee. op deze hele vette plaat? Swedish House Mafia versus Muffin Gay. I heard it through one. Kevin LeVong mashup. You heard me in Natuurba's see it. Thank you. Gelijk binnen, Dennis! Hey. Ongelooflijk! Uh, mailtje van Dennis! Hele spam alert hier! Ja, Dennis zegt. Uh, of uh, ja. Ik zeg. Wat een gaaf nummer hier! zo uh, Komt hij komt ook nog uit, Dennis? Uh, nee, weet is, weet het, jij het, weet ik, dat? Ik denk, het is een mashup, dus ik denk uh, dat het gewoon een uh, weggevertje is. Een weggevertje? Ah, Oké. Okay. Nou, uh, er is ook een, een heel ander vet uh, nummer. Wat uh, wij hier even in de studio zaten te praten: de remix. Een uh, bootleg van. Uh, van de Prodigy. The Prodigy, ja. Van The Prodigy. Die komt in mijn set langs. Die komt in jouw set langs. Van uh, Smack My Bitch Up. Want het was op de Twitter, was er een hele retweet actie voor de twitteraars die, uh, die weten wat een retweet is. Mensen die het niet weten, ja, je mist niks. <laughs> als je het berichtje gewoon uh, doorstuurt naar iedereen. Als dat er een duizend keer gebeurde, dan gaven ze. Ja, die bootleg, die mashup, gaven zij vrij. Nou ja, dit is dus blijkbaar helemaal goed gegaan. Want ja. hij is in onze zit. Hij is in en mijn ja, bezit. Hij is in jouw bezit, ja, ons bezit. Wij zijn met het 1. Oh, en okay. hij komt straks in jouw set helemaal voorbij. Ja. Ik heb ik hem Chesto al een keer horen draaien op Museumplein. En hij klonk supervet. Nou, Oké, okay. nu... nou straks in jouw set klinkt hij vast ook supervet. En ik kijk hier rechts van me, ik kijk hier links van me voor me. Het is tien voor tien geweest. Dat kan maar één ding betekenen... De, zie je het, partykaart. Kom er maar party in Dennis. Ja, ik begin met uh, vrijdag in Amsterdam. De Fresh FM House Top 1000 met allemaal retro-rammers. Met retro-dj's. Onder andere Marcelo, Jurgen, JD, Mark van Dalen, D-Voice en Peter van Leeuwen. De prijs is 10 euro, aan de deur 15 euro. Het is in de Panama. Het duurt van 11 tot 4. En winnaars hebben bericht gehad. Dan ga ik verder naar zaterdag in Escape. Natuurlijk de welbekende framebusters. Ja, we hebben ook mensen voor het raam Dus de, ja, ja, die party, kijkt, Pens, hij is Pens. gewoon zo heet. Ja, ik begin weer met de framebusters in de Escape. Aan de deur, 15 euro. Duurt van 11 tot 5 met Raimundo, Jip Deluxe en MC Janto. Eclectic at Deluxe, Danny. En uh, ja, dat was het. Dat was hem alweer. Dan ga ik verder... Ook op zaterdag. Oeh, dan gaat hij weer fluiten. Ah, gaat hij weer fluiten. Nee, ja. hey, ik, ik, ik heb een uh, bekende DJ aan de telefoon. Okay. Oh ja, dat is op de mobiel. Anders hadden we even in de uitzending uh, gehaald. Ja, helaas. Armada Night. De label van Armin van Beuren. In de Wester-Unie. Wester Prijs aan de deur, 15 euro. Duurt van 10 tot 5. Line-up is Ruben de Ronde, Dash Berlin en Ally en Villa. Dan ga ik verder naar, dan gaan we naar het strand toe. Amazing Kings in Beach Club vroeger. Aan de deur 15 euro. Duurt van 2 uur s middags tot 12 uur. Line-up is roog. Baggy Begovic, Afro Bros, Alvaro, Dyna, Grandmaster Issy, Santos Suarez, Soapopken, Deviance, Super Dry, Glen Helder Live, MC Knowledge en MC Spider. En dat op de zaterdag dus bij Beach Club vroeger. En Dan gaan we, gaan we naar zondag. Naar, dan gaan we even naar ons feestje, ons party. Zandvoort live in Beach Club Mango's. Entree is gratis. Het duurt van 4 uur s middags tot 12 uur s avonds. Muziekstijl House and Tech House. En de line-up ligt er niet om. Cracker Salto, Audio Nights Live... Rijn. Vriend van de show, Raimundo natuurlijk. Raimundo weer, hij komt er weer voorbij, hij is met ook druk. Sven en Tetro, Prank en Michiel Tetro. Met, en nog uh, live Gerardo Rosales Ilacrisis. crisis. zal wel een uh, drummer zijn, denk ik. Zal Geen maar... idee, maar ja. Het is de enige Zandvoort Alive, heb ik me laten vertellen volgens mij dit en de jaar. Deze gratis, dus, dus, wees, dus ja. je bent van harte welkom. Twee strandtenten, extra veel gezelligheid. Ja, er zijn en... Jeroen. Als het weer het toelaat, zeker. Gaan nou we even ja. een kijkje nemen. We gaan zeker als het weer het toelaat een kijkje nemen. En ja, de muziek die stopt ermee, want ja, de partykait, hij is voorbij. En nou en heb ja, Jeroen ook een Dan zeggen we toch wel eventjes een primeurtje. Raymundo, hij staat natuurlijk daar zo. Samen met Cabrio en Castellon. Attention, George meer bij See it. Met zometeen, na de klok van 10 uur. The one and only DJ Dion Sydney, Hierbij, See It. Zandvoortse trots Versus Cavillel en Castellon Attention hier natuurlijk Bij jou van Zandvoort Hier bij zien het. En jawel, zou die morgen voorbij komen? Want je weet het maar nooit Iets anders wat nu voorbij gaat komen Is een storm Onze enige echte DJ Dion Sini. Hij staat er helemaal klaar voor in de studio hierboven The next hour He's yours This is it, is with DJ Dion Sidney.